Zes uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De huurprijzen in de vrije sector zijn het afgelopen kwartaal gestegen met ruim 5% ten opzichte van vorig jaar. Uitschieter is Amsterdam, daar stegen de huren met ruim 10%. Belangrijkste oorzaak is een groot tekort aan huizen in de vrije sector. Er zijn grote regionale verschillen. Gemiddeld kost een huurhuis 1,365 euro per maand. Maar zonder de randstad is dat zo'n 950 euro. Bijna de helft van de mensen die de afgelopen twee jaar stopten met hun studie... hebben een boete gekregen omdat ze hun OV-kaart te laat hebben ingeleverd. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs. Het ging om 120.000 ex-studenten... die samen zo'n 56 miljoen euro aan boetes betaalden. Mensen die hun abonnement na hun studie laten doorlopen... moeten bijna 100 euro per halve maand betalen. En pas na een maand stuurt duo een waarschuwing. In Los Angeles is Maurice White overleden, de oprichter en zanger van Earth, Wind and Fire. White, die eigenlijk drummer was, richtte de band aan het eind van de jaren 60 op. Bekende hits zijn Boogie Wonderland, September, Fantasy en After the Love Has Gone. Maurice White leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en was 74 jaar. In Roosendaal is een jongen van 17 opgepakt omdat hij valse consumptiebonnen zou hebben verspreid. De zogeheten neutbonnen worden met carnaval in Roosendaalse cafés gebruikt als betaalmiddel. Er zijn bijna 8000 bonnen in beslag genomen, maar de politie denkt dat er nog veel meer in omloop zijn. Dit weekend begint het carnaval. De loting voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi heeft de amateurs van VVSB uit Noordwijkerhout gekoppeld aan FC Utrecht. VVSB is de verrassing van dit toernooi. Het versloeg in de kwartfinales de pros van FC Den Bosch. Utrecht schakelde PSV gisteravond uit. In de andere halve finale ontvangt Feyenoord in de Kuip AZ. Het weer vanuit het westen regen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt zo'n 10 graden vandaag bij een zwakke tot krachtige zuidwestenwind. Dit was het NLM Show. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 All for one love to the loveless, shining a light 'cause they wanted it seen. Will that will cry for a cries? Oh, why not? Or can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop. ZFM. something else.